Pas na twee uur vannacht was de ravage opgeruimd... en kon de A12 tussen Utrecht en Arnhem weer worden vrijgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Op de plaats van het ongeluk werd aan de weg gewerkt. en Er was een wegversmalling. De politie denkt dat de chauffeur de betonnen wegafzetting te laat heeft gezien. Het weer. Bewolkt en in het noorden wat neerslag. Ook overdag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Temperatuur van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En het komend uur hoort u. Wat zeeartiesten bezielt om mee te doen aan de winnaar is. Hoe kinderen om moeten gaan met angsten en dwangneuroses. En u hoort onze eigen man in Washington over de Amerikaanse verkiezingen. Maar we beginnen met sport aan de andere kant van de wereld. Want de komende weken strijden de beste rugbyers van de wereld in Nieuw-Zeeland nog flink tegen elkaar. Het WK Rugby is daar al bijna twee weken aan de gang, maar nog lang niet klaar. Vorige week spraken we al met oud-international Yves Kummer... en na zeven dagen is het weer tijd voor een nieuwe update... van de twintig beste rugbyteams van de wereld. Goedemorgen, Yves. Hey, goedemorgen. Vorige week waren we vooral bezig met het voorbeschouwen. Nu zijn we een week verder. Was het een spannende week? Ja, het was, uh, was uh, uh, buitengewoon spannend. Er we zijn ook wat grote verrassingen geweest... Uh, een aantal teams hebben gewoon gepresteerd zoals ze moeten presteren, met, met name uh, Australië die heeft verloren van Ierland en dat was totaal onverwacht. Ja, want Australië is toch wel echt een favoriet in de wedstrijd. Dat was een van de twee uh, grote favorieten. en Ierland, wat hebben zij gedaan om toch te winnen van Australië? Ja, dat is, kijk, de, de, de Ieren, net zoals de Wales, dat is altijd wel opmerkelijk in rugby om te zien, die zijn ja, eeuwenlang getart en onderdrukt. En in rugby komt dat vaak ontzettend tot uiting, dat zie je al in de volksliederen. En die Ieren, die, die ja, het leek wel zo onder de doof of zo is, maar die hebben tot het laatste minuutje hebben ze gevochten voor elke millimeter. Dat is heel agressief eigenlijk. Nou ja, agressief, maar dat, dat, dat rugby dat, dat, die je moet voorstellen... je moet je continu opdrukken en sprinten, het is dus buitengewoon vermoeiend. En op een gegeven moment, normaal zie je die vermoeidheid inslaan... na 60 minuten, maar de Ieren die bleven gewoon gaan. Dat is ongelooflijk die, wat die gedaan hebben die net schijven. Maar ik hoor wel altijd dat rugby een hele nette sport is... dat ze daarna met z'n allen hand in hand uh, in de kroeg staan. Is dat waar? Ja, nee, inderdaad. Bij, bij, bij het WK zal het wel meevallen. Maar in principe is het een zeer vriendelijk sport... De, de toeschouwers zitten door elkaar heen en, en de spelers die geven elkaar, zijn gewoon eigenlijk vrienden van elkaar. Alleen, er is een... Uh, dus dat we daar is wel in agressief staan. In de wedstrijd is het uh, hard tegen hard En dat, dat soms op het scherp van de snede. Maar verder zijn, naar buiten, zijn er buiten nooit, nooit agressiefjes. Hoe, hoe doet gastland Nieuw-Zeeland het? Nou, Nieuw-Zeeland uh, was eigenlijk vooraf... Uh, die zijn al 12 jaar favoriet voor de WK-titel. En die hebben eigenlijk uh, aan de voorkant van het WK dus slecht gespeeld. En die beginnen nu uiteindelijk heel goed te draaien. En die, hebben, die winnen eigenlijk al die wedstrijden heel makkelijk. Maar die moeten aanstaande zaterdag tegen hun angst denken naar Frankrijk in de pool. Dus daar kunnen ze is eigenlijk de eerste serieuze wedstrijd om te kijken hoe Nieuw-Zeeland uiteindelijk presteert tegen sterke tegenstanders. En als ze dan straks Nieuw-Zeeland tegen Frankrijk moet spelen. zet jij dan ook echt de wekker midden in de nacht om het allemaal te ja. kunnen zien? Ja, ja. Ja, ik, uh, de eerste wedstrijd is vaak om half zes en dan twee om acht uur en de derde om half elf. Het hangt er een beetje vanaf wie er speelt. Maar afgelopen zondag zat ik om half zes uh, achter mijn laptop, in dit geval, want ik heb geen ITV, zat ik uh, Western Samoa tegen Wales te kijken, wat ook een redelijk verrassende uh, uitslag was want Wales heeft gewonnen. En men, uh, de, men had verwacht dat eigenlijk Western Samoa-Wales zou verstaan. Dat zat ik om uh, half zes achter de laptop. En, en hoe leeft het WK in Nieuw-Zeeland? Staat het land op zijn kop? Ja, ja, ja dat, dat, is, dat is ongekend. Ja, is, is het ongekend. net als Nederland uh, die meedoet ook aan het WK met voetbal? Is het net zo ja, erg? Ja, ja, ja. er zijn ook allemaal schandalen. Hè. Er zijn allemaal dingetjes omheen, over de bal. En de bal die de, met dat kikken gaat niet zo goed. En er worden hele artikelen over geschreven. De een van de topspelers van, van Engeland, aanvoerder, Mike Tindall, die is geserieerd buiten de kroeg. Terwijl die een beetje aan het flirten was met een vrouw. Dat is al dagenlang voor een paar jaar nieuws, want zijn vrouw is royalty. De dochter van uh, Prinses Margaret. Ja, Sarah Phillips. En, ja, ja, prachtig. En dat is in, e in Engeland wordt dat in één richting afgedaan. Maar daar gaan het dagen door. Dus het is niet alleen het spel. Het is alles eromheen. Dat is echt groot. Het is ook gewoon de sport. En dat is een uh, enorm, uh, enorm feest. Nou, vandaag kunnen we straks ook weer gaan genieten. Over een uur begint het allemaal weer. Japan tegen ja. Tonga. De moeite ja. waard om te kijken. Nou, je ziet nu eigenlijk dat, dat de kaarten geschud zijn... Twee dingen na. Schotland moet nog spelen tegen Argentinië. Dus in de pool van uh, uh, Zuid-Afrika moet er nog gestreden worden voor de tweede plek. Dat gaat over Schotland tegen zuid nee, in de ploeg van Engeland daar moet Schotland nog tegen Ar Argentinië. En Frankrijk moet tegen Nieuw-Zeeland. Dat zijn eigenlijk nog de twee grote wedstrijden. En dan zijn in feite wel de nummers 1 en de 2's in de pool bekend. Dus het is wel een beetje een beslissende wedstrijd, wel spannend. Ja, ja, en dan de top 8. en wat wel opmerkelijk is, men had een poolindeling zo gedaan dat Frankrijk, Austra Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, dat die de meeste kans hadden om de halve finale door te dringen. Maar omdat Australië die verloren heeft, komen zij in de halve finale uit tegen Zuid-Afrika. Dus de ene pool wordt geheel Europees. Dat is dus uh, Ierland, Wales, Frankrijk, Engeland. En de andere pool wordt geheel Zuid, zeg maar het uh, andere halfrond. Waardoor de finale nu al bekend is dat het tegen een uh, zuidelijk halfrond en een Europees land zal gaan. Nou, dan is het in ieder geval uh, boeiend om dan naar te gaan kijken. En volgens mij hebben die rug rug rugby het zwaar, hè? Want ze moeten onwijs veel wedstrijden kort, uh, kort achter elkaar. <klaars> Ja, het is, het is echt als je. Het is op de grens van het fysieke. Je ziet ook echt veel blessures. En niet hele zware blessures, maar knieën en schouders. Je ziet echt per wedstrijd dat twee mensen afvallen. De mindere landen zie je ook minder presterende mate het toernooi vordert. Omdat ze minder diepe selecties hebben. Dus als daar twee spelers geblesseerd zijn. Dan, dan zie je ook dat die teams echt minder gaan presteren. Maar uh, uh, drie wedstrijden in zeven, acht dagen is echt heel, heel erg veel. We uh, hebben vier dagen rust is minimaal. En laatst dat ze al twee wedstrijden, vier dagen. En die zie je ook echt vermoeid in, die laatste, in de laatste 20 minuten in die wedstrijd staan. En de komende dagen de laatste poolwedstrijden En daarna gaat de finale poes en beginnen. nog twee weken, Nog anderhalve week, hè? Nog anderhalve week. Nog anderhalf week. Ja, precies. En dan gaan inderdaad, hè? Dan, dan, dan beginnen de, de echte wedstrijden. En weet in ja. ieder geval de finale. Een Europees land in de finale. Dat is in ja. ieder geval zeker. Dankjewel, Yves Kummer. Oké, okay, prettig avond. Op een prettig ochtend. Het is 8 minuten over 4 en u luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Met in de band Mick Jagger en onder andere Joss Stone is dit Miracle Worker van Super Heavy. I'm oh. Super Heavy met Miracle Worker, ze kondigen zichzelf eigenlijk al af in de plaat. Ja, en als je dit bekende Caribische muziekje hoort, kan dat ook maar één ding betekenen, Suriname. President Boutersen vertrok, vertrok dit weekend met zijn delegatie naar New York. Want vanaf vandaag zijn daar de algemene vergaderingen van de VN. Vele wereldleiders komen namens hun land spreken en zo ook president Bouterse. Het is zijn tweede keer als officiële president van Suriname. Maar Bouterse is er om nog een reden. Onze correspondent Pieter van Malen zit in Maribo, eh, Paramaribo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bouders, komt niet alleen maar namens Suriname. Waar komt hij nog meer voor? Nee, uh, vanaf volgend jaar is hij een half jaar lang uh, voorzitter van de CARICOM. Dat is de Caribische community, net zoals je eigenlijk de Europese Unie hebt. En uh, hij is er sinds zondag en uh, hij heeft al enkele vergaderingen achter de rug... waar hij het gehad heeft over non-communicable diseases, zoals uh, kanker of... Uh, Suikerziekte. En uh, ja, dat heeft hij eigenlijk op de agenda helpen zetten. En uh, daar hebben ze dus al flink over gedebatteerd. En dat is namens de CARICOM. Welke landen bestaan eruit? De CARICOM is uh, de Caribische gemeenschap. En dat zijn dan landen zoals Suriname, Guyana, Saint Kitts, zeg maar de vele Caribische kleine uh, eilandstaatjes. En dan ook nog Suriname en Guyana. Vorig jaar gooide zij op die algemene vergadering een onderwerp erin: de aandacht voor de niet overdraagbare ziektes. Waarom is dit zijn belangrijkste punt? Uh, Wel, het is namelijk zo dat net die ziektes uh, eigenlijk een, een, een belangrijke doodsoorzaak zijn in de Caribische regio. Het is ook zo dat vooral ontwikkelingslanden getroffen worden door dergelijke ziektes. Het gaat bijvoorbeeld ook om alcoholmisbruik, tabaksmisbruik. In Suriname kan je gewoon nog lekker roken op café of in het restaurant. En uh, ja, dat zijn dingen die hier dus nog niet echt aangepakt worden. Die zijn dus door de Caribische Staten nu wel op de, op de agenda geplaatst. Ja, Pieter, je geeft aan dat Boutussen dit op de kaart heeft gezegd. Zijn de Surinamers een beetje trots op Boutussen? Ja, Surinamers zijn wel wel eigenlijk trots. Het is hun, hun president en oké, okay, hij heeft het land wel verdeeld in ferme voor- en tegenstanders, maar... Uh, zijn, uh, zijn aanhangers zijn best trots dat hij er is. Uh, vooral omdat hij nu ook als uh, delegatieleider van de CARICOM als allereerste gastspreker aan het woord is gekomen. En uh, donderdag spreekt hij ook de algemene vergadering toe. En dat wordt zelfs live op televisie uitgezonden. Nou, dus dat is wel echt een big happening. Wat gaat hij zeggen tijdens zijn, zijn speech donderdag? Ja, dat is eigenlijk nog niet bekend, van, uh, dus zoals je al zei in de aankondiging is het de tweede maal dat Bouters er is als officieel staatshoofd van Suriname, want hij was er ook al in zijn jaren tachtig toen nog als militaire dictator en uh, vorig jaar bij zijn eerste passage als officieel staatshoofd, als democratisch verkozen staatshoofd, uh, had zijn delegatie, uh, vooral zijn perschef op voorhand, een hele agenda verspreid onder alle Surinaamse journalisten met veel bombari uh, dus was het verkondigd bleek, wat hij ging doen. Ja, met heel veel bombari En er zou een uh, meeting zijn met Warren Buffett en met de president van Brazilië. En achteraf bleek, uh, toen ze terug waren in Paramaribo, dat heel wat van die meetings niet uh, plaatsgevonden had. Dus hebben ze het nu wat voorzichtiger uh, aangepakt en hebben ze ons uh, verzekerd dat we achteraf zullen horen wat ze dan wel gedaan hebben. Nou, we houden het in de gaten. De algemene vergaderingen van de VN... en de aanstaande donderdag spreekt Boutensen. Dankjewel voor je toelichting. Correspondent Pieter van Malen uit Paramaribo. Maribo. Het is 17 minuten over 4. U luistert naar Radio 1. Wij zijn nu al wakker. En u bent waarschijnlijk ook al wakker... want anders zou u niet luisteren naar ons. Sinds jaar en dag worden zieke kinderen verblijft... met een bezoekje van de kliniek clowns. De acteurs met de rode neus... laten vele zieke kinderen weer even kind zijn. Maar wie denkt dat alleen kinderen vrolijk worden van clowns... heeft het helemaal mis. Vanaf vandaag bestaat er ook een variant op de Clinic Clowns, de Care Clowns. Ze gaan dementerende ouderen namelijk een geluksmomentje bezorgen. Maar zitten ouderen daar eigenlijk wel op te wachten? We vragen het aan Hype van Zant, hij is manager van de stichting Care Clown. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vandaag wordt de, de Care Clown geïntroduceerd. Wat voor taken ja. moet zo'n clown gaan doen? Uh, de clowns gaan geluksmomenten brengen aan uh, ouderen met mensen met dementie, die beheerd zijn met dementie. Het zijn uh, kleine momentjes. Uh, veel mensen uh, die hebben met dementie zitten in uh, zorginstellingen en krijgen nauwelijks bezoek. En wij proberen een klein beetje verlichting te brengen. En wat gaan zij doen? Gaan ze dan uh, hetzelfde doen als ze bijvoorbeeld bij kinderen zouden doen? Uh, Kaartspellen, uh, van een trap afvallen? Nee hoor, Zij uh, doen, doen ze op een hele eigen wijze. Het is een uh, klein en in intiem spel. Zij uh, bezoeken de mensen met dementie... Uh, in de zorginstellingen zelf. Uh, deze mensen zitten vaak in een huiskamer en deze worden, de clowns bezoeken de, uh, de huiskamers. En daar zijn ongeveer twaalf mensen, zitten daar meestal. En uh, uh, ja, ze proberen contact te maken. En dat is natuurlijk ontzettend lastig als mensen niet kunnen re niet reageren vanwege hun ziekte. Waarom met clowns? Waarom niet op een andere manier? Uh, ja, nou, een clown is natuurlijk. Uh, en ja, dat weet je natuurlijk zelf ook. Clowns brengen iets van vrolijkheid uh, over. En um, clowns um, ja, hebben ook um, toch een soort ja, ontastbaar iets. Dus um, daar reageren mensen met dementie uh, uh, uh, prima op. Dus dat zou beter zijn om bijvoorbeeld bingo te gaan spelen? Wat zegt u? Dat is dan beter dan bijvoorbeeld bingo te gaan spelen met de bejaarden. Nou, ik weet niet, uh, dat zou misschien ook kunnen, maar ik weet niet of mensen met dementie bingo kunnen, kunnen spelen. Um, ik weet niet of u zelf mensen kent die uh, dementie hebben, mm -hmm. um, vaak is het contact maken met deze mensen ontzettend lastig. Ja. Dus um, ja, het is het, uh, het is de manier van benaderen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat gebeurt op een hele integere manier. En de care clowns, zijn dat mensen die normaal gesproken juist clowns zijn, of zijn het mensen die normaal gesproken juist in de zorg werken? Nee, het zijn echt professionele clowns, uh, net zoals de kliniek clowns. En ze zijn opgeleid uh, uh, wel om met mensen met dementie op te gaan. En is er al veel getest met de care clowns? Bedoel, hoe reageren de, de mensen met dementie daarop? Uh, ja, uh, het bestaat natuurlijk al, ook in het buitenland. En mensen met dementie reageren heel erg positief op. Uh, als een clown regelmatig komt, dan gaat uh, iemand met dementie ook de clown herkennen. En reageert daar heel erg spontaan op. En, en kunt u nog wat voorbeelden noemen? Want u heeft het over steeds over spontane en dat ze heel integer die mensen benaderen. Hoe gaat dat dan? Stel je voor, ze komen een grote zaal binnen, vol met, met dementerende mensen. Waar beginnen ze? Ja, ik zou bijna zeggen, u moet eens komen kijken, want het is ontzettend bijzonder als je ziet hoe dat gebeurt. Um, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Als mensen binnen als klanten binnenkomen, dan uh, zie je dat um, de mensen, ik wil, ik wil niet de patiënten gaan zeggen, maar echt de mensen met dementie zie je toch dat ze gaan reageren. Ze gaan toch op een of andere manier stralen. Er wordt contact gemaakt één op één. En dat heeft echt te maken met um, kleine momentjes van aanraken, um, um, ja, warmte overbrengen, um, stralen naar elkaar. En um, ja, daar wordt echt op gereageerd. Stel, ik ken iemand met, uh, uh, die demon, of, aan dementie of uh, Alzheimer heeft. Uh, ja? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kerklaan langskomt? Uh, nou, u kunt natuurlijk donateur worden. Wij zijn, uh, wij zijn een stichting, een op zichzelf staande stichting. En uh, u kunt ons bereiken uh, natuurlijk uiteraard uh, uh, door ons te bellen of een e-mail te sturen uh, voor een boeking. Hmm. Um, maar goed, wij zijn op zoek naar donateurs. We zijn een startende stichting en uh, we hebben geen geld. En dat is, we bestaan echt uit, uit uh, donaties. Ja, nou, die oproep uh, is uh, die oproep is. Plaats. Vandaag op de internationale dag van Alzheimer eh, zal, zullen de dementeerde ouderen voor het eerst worden opgevrolijkt door de care clowns En u kunt ja. ze dus steunen. Huip van Zanten, dank u wel. Dank u wel. Dag. Cameron, wij zijn natuurlijk uiterst capabele interviewers. Maar als het aankomt op echte diepte interviews, dan halen we onze interviewkanon Jules Speksneider erbij. Ja, vandaag spreekt de beste man met een ogenschijnlijk normaal persoon. Hallo. Jij Hallo. hebt uh, geen bijzondere baan. Nee, ik ben een bootwerker. Nee, en je hebt ook geen uh, uniek talent, je bent niet heel knap, en toch zit je hier. Waarom is dat? Nou, ik werd uh, dus uitgenodigd door uw uh, directeur, hoe heet die, Adze. Ah, ja, Adze, ja. Adze, die staat ook daar uh, aan de andere kant van het glas. Ja, hij staat te zwaaien. Adze, dat kan niet, dat, ho je, dat hoef je niet te doen. Het is radio. Ja. ja. Ga maar we weer koffie halen, Adze? Suiker. Heb je het in je koffie? Nee, ik wil hem graag zwart.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 over het skroten. Dus ik kan uw skroten, kan ik klootzak noemen, maar niet u zelf. Als het daadwerkelijk een zak is met kloten. Ja, dan is het gewoon een klootzak. Is dan gewoon zo. Nou, ik dank u in ieder geval voor het gesprek, lieve Peperkoek. Teunhekje. Uh, en uh, ja, dag. Nou, tot zover meeste interviewer Sjul naar in gesprek met lieve Peperkoek. Volgende week hoort u hem ongetwijfeld weer in Nu Al Wakker op Radio 1. Het is bijna vier minuten voor half vijf. En straks hebben wij hier een gesprek met een imago-deskundige... die alles gaat vertellen over de winnaar is. Een nieuw programma van SBS. Ik ben benieuwd, maar eerst gaan we naar de kleinste grote held van Nederland. Van Velzen met When Summer Ends.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 En Summer Ends van, van Velsen vanaf komende weken ook weer te zien als Lid bij The Voice of Holland. Het is um, nou, bijna half vijf bij ons is aangeschoven. WNL-collega Bas Nachtigal met het minuutje. Troy Davis krijgt geen gratie. De Amerikaan is ter dood veroordeeld voor de, dood, voor de moord op een politieagent inmiddels 22 jaar geleden. Zijn straf is omstreden omdat zeven van de negen getuigen hun verklaring inmiddels hebben ingetrokken. Onder andere Nobelprijswinnaar Desmond Tutu pleitte voor zijn vrijlating. Gratie was de laatste optie voor Davis. Het is nu definitief dat hij morgen wordt geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. De Taliban hebben toegegeven dat uh, ze achter de moordaanslag zitten op de Afghaanse oud-president Rabbani. Rabbani werd gisteren thuis vermoord. De Taliban vertellen dat ze een speciale eenheid zijn vertrouwen had gewonnen. Toen de twee leden van de eenheid uh, door hen binnen werden gelaten, bliezen ze zichzelf op. Nyn nee, Artis is voor het eerst sinds 2003 in Springbokje geboren. Dat maakte de dierentuin 6 bekend. Zijn moeder werd elf jaar geleden in de dierentuin geboren en dit is haar eerste jonkie. Tot slot de Nikkei-index. De Japanse beurs schommelt al de hele avond een beetje tussen uh, groen en rood. De balans staat nu met een winst van 0,01 procent. Veel precies in het midden. En dit was het... Het Nieuwsminuutje. Met Bastien en Achtergaal, oh, dankjewel. Idols, X-Factor en Holland's Got Talent, My Name Is en Ga zo maar Nog Even Door. De ene na de andere talentenjacht werd afgelopen jaren een kijkcijferhit. En de klapper was natuurlijk The Voice of Holland van John de Mol. En Hilversums machtigste man komt met een nieuwe zoektocht en dit keer op SBS. De winner is... Artiesten die ooit succesvol zijn geweest in Nederland keren het nieuwe programma terug op het podium. Onder andere Lois Leen, u kent ze wel, Monique en Suzanne Kleeman. En ex Dot Anita Helker, doe mee met The Winner Is. Maar is dat wel zo verstandig? Imago-deskundige Zabet van Veen, goedemorgen. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Nou. Dat het verstandig is. Ja, dat is eigenlijk maar de belangrijkste vraag. Is het nou zo verstandig als je ooit succesvol bent geweest om dan mee te doen aan een zoektocht? Ja, dat, dat hangt echt af hoe het gaat uitpakken. Als het uh, programma een succes wordt en ze zingen de sterren van de hemel... dan uh, hebben ze de, kans, uh, de grote kans dat ze weer, of weer succesvol worden... of in ieder geval weer hun geld kunnen verdienen met, uh, met wat ze het liefst doen. En dat is, uh, dat is zingen. Als het programma een flop wordt en ze zingen toch een stuk minder uh, goed dan verwacht... Dan, uh, ja, dan gaat het tegen iemand werken. Maar dat spreekt voor zich. Maar zijn er ook zijn er voorbeelden van uit het verleden van mensen die mee hebben gedaan aan zo'n talentenjacht en dan herboren zijn? Er zijn uh, ja, dat zijn best wel als, uh, voorbeelden van uh, mensen die, uh, die toch weer uh, helemaal teruggekomen zijn. Als je kijkt naar Gerard Joling, die was ook een terug uh, echt wel afgezakt. En als je ziet hoe populair de nu is geworden, maken mensen wel een kans. Of dat kan via dit programma, dat, uh, dat durf ik niet, uh, daar durf ik nog geen uitspraak over. Nou, in dit nieuwe programma dus strijden de kandidaten ook niet om een platencontract... maar juist om geld. Ja. Um, doet dit niet juist afbreuk aan hun imago dat ze voor geld willen strijden... maar niet voor een contract? Nou, op zich uh, geeft het natuurlijk wel, vooral in de vooraankondigingen... geeft het toch wel uh, iets weer van een, uh, het imago van een artiest... die terug verlangt naar het podium en wel geld kan gebruiken. Uh, in ieder geval bij de vooraankondigingen... Um, ja, heb je wel dat geeft dat zeker dat gevoel. Um, wat ik schadelijk eigenlijk vind voor die Maro, uh, is uh, zoals de die zusjes Monique en Suzanne worden afgeschilderd als zangeressen die alleen af en toe nog op hun bruiloft uh, zingen. Nou, dat alleen die tekst al, uh, zeg maar, zou vind ik uh, eerder schadelijk voor hun dan uh, het feit dat ze mee gaan doen in een programma. Maar dat is feitelijk natuurlijk wel waar. Ja, het is, ook, het is ook waar, maar als het over je geschreven wordt en het staat zwart op wit, um, dan staat het toch een beetje terug. Ja, dus in zekere zin hebben ze nu al een achterstand opgelopen ten opzichte van eergisteren toen het nog niet bekend was. Maar je weet nog niet hoe het uitpakt. Ik vind het een stukje schadelijker dan het feit dat ze meegaan doen met zo'n programma. Kijk, als zin in je leven is uh, en je moet toch geld verdienen... Um, ja, je kunt het op deze manier proberen. En het kan nog goed uit. Dat kan, kan echt goed uitpakken. Um, ja, het kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken. Dat is nog niet, uh, het hangt echt van het programma. Van hoe ze zich daar manifesteren. En of ze meteen eruit liggen. Of dat ze echt een stukje van zich hebben kunnen laten zien. Maar waarom zou een succesvol artiest dit bijvoorbeeld doen, denkt u? Uh, ik denk dat het bestie van geld is. En het verlangen van het podium en, uh, en de aandacht. En als muziek echt je lust in je leven is... Ja, dan Um, dan doe je dat ook, uh, zul je dat ook op deze manier uh, aanpakken. Maar zal het publiek dit wel waarderen? Denken ze niet van, het is een beetje sneu dat die mensen alsnog terugkomen om aandacht te krijgen? Um, ja, dat zal een deel van het publiek zal dat, zal dat denken, maar de fans van uh, Louis vinden het misschien wel heel leuk dat ze weer uh, opnieuw optreden. Maar dat zal het een kwaliteitsniveau moeten hebben dat, uh, wat ze ook van, uh, van Monique en Suzanne verwachten. Nu worden vaak artiesten ingedeeld in een A-categorie... en een B-categorie BN'ers en een B-categorie zangers. Ja. Wat doet dat eigenlijk met het imago van iemand... als je als B- of C-categorie artiest wordt neergezet? Ja, ik denk dat het sowieso een beetje pijn doet. Uh, want iedereen wil natuurlijk het liefste A-zanger of uh, zangeres zijn. En, uh, maar op het moment dat je een zanger hebt... en uh, uit de, de, niet meer in de picture staat... dan zak je gewoon snel af naar B en met een beetje pech naar C. En... Um, ja, er zijn dus mensen die terug kunnen komen, maar dat is niet heel erg makkelijk. Ze vragen ze ook ja, wat, wat precies het nou doel voor hun is. Kijk, naar nou Anita, die geeft heel eerlijk toe. Die zegt gewoon, ja, zingen is gewoon mijn lust in mijn leven. En, en dat is iets wat ik goed kan en wat ik leuk vind. Ja, dan, uh, en dit is mijn kans om, uh, om dat weer te gaan doen. Ja. Dus dat is een heel duidelijk argument. Maar stel je voor Lois Lane verliest nu na een aantal duels in het programma. Is haar carrière dan echt voorbij? Nou, ik begrijp dat een van de twee... sowieso zich meer aan het paden bezighoudt... ...dan met, uh, met zingen. Dus dan kan er in ieder geval nog terugvallen op die... Uh... De zusjes maar... Kleeman die komen dus wel goed terecht? Ze komen, ja. Ze komen, ze komen wel goed terecht. Het is ook niet, ze hebben ook niet heel veel meer te verliezen. Dat is natuurlijk ook het geval. Want zoals het nu bekend is geworden... ...ze zingen nog op Ruiloft. En dat is eigenlijk wel... ...dan ben je wel echt een c -artiest. Ja, en dat zijn... Uh... Uh, niet altijd natuurlijk, ligt er een wat gebruik, maar vaak zijn het toch weer ja, de b die, die op bruiloften en partijen zingen. En, en niet de Lois Lane van vroeger. Nu is er één artiest denk ik in Nederland die je zelfs een naam van heeft gemaakt, om een B-artiest te zijn. En dat is Driesel, vind ik. <laughs> ja. ja. Hoe kan dat dan? Dat je eigenlijk ook gewoon als B-artiest een, een, een, nou ja, een, een grootheid wordt? Ja, en dat is de vraag van, uh, um, omdat je weer zo bekend wordt, want wie kent hem nou weer niet? Um, maakt toch weer dat je ja, toch bepaalde bekendheden krijgt. En dat gaat, ja, sommige mensen gaat het gewoon ook daarom. En hij heeft plezier in zingen en hij, hij denkt natuurlijk ook, ik kan zingen en mijn geld verdienen. Dan uh, ben ik maar een beatiest. Uh, of ik kan een andere beroep gaan kiezen waar ik minder, uh, minder zin in heb. Vanaf 2012 zullen we zien hoe Lois Leen het ervan afbrengt in de nieuwe talentenshow The Winner is. Imago-deskundige Sabet van Veen, dank u wel. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen en we beginnen deze week met Vrij Nederland. In de week van Prinsjesdag in de Algemene Beschouwingen ontrafelt Vrij Nederland Rutte's wereldbeeld. Wat bezielt de premier nou eigenlijk? De premier is een soepele pragmaticus... en liberalisme is volgens hem per definitie een sociale stroming. Nog meer politiek in het weekblad. Denemarken is plotseling het grote voorbeeld van voor Vrij Nederland. Links weer aan de machten met een vrouwelijke premier. Onze oppositie moet daar een voorbeeld aan gaan nemen. Het rode blok werd in Denemarken aangevoerd door één man en drie vrouwen. Wellicht is dat het belangrijkste ingrediënt voor links-Nederland. En op de cover van HB de tijd veel rood gekraste gezichten. Het zijn de zogenaamde talenten van de Partij van de Arbeid. Helaas voor hen, ze verdoren achter partijleider Job Cohen. Er is dan echt niets positiefs te melden... Nou ja, als je het afscheid van Paul Scheffer als hoogleraar grote stadsproblematiek toejuicht... dan is dat het positieve bericht in HP. Want HP maakte een profiel van de studeerkamergeleerden. En tot slot de Nieuwe Revue. Rahu Heertje doet er alles aan om een succes van zijn boek te maken. Dus ook een interview in de Nieuwe Revue. De cabaretier beschrijft in Mark Rutte is lesbisch over het neppe medialandschap. Het is een groot circus waarin iedereen acteert en hij vindt ook zichzelf trouwens een slechte acteur. Heertje kondigt aan een tournee door het land te doen waarin iedereen zijn circusverhaal kan doen. Maar eerst moet zijn boek een bestseller worden. Ik geloof dat wij ongeveer het enige programma zijn die hem niet hebben deze week. Wie weet volgende week. Uh, we blijven trouwens nog even in het medialandschap, want een nieuwe review komt met de top 25 machtigste mensen in Hilversum. Wij staan er nog niet in, wel is er een nieuwe nummer 1. John de Mol, hoe kan het ook anders, is de nieuwe koning van Hilversum. Vorig jaar viel die eer nog ten deel aan Matthijs van Nieuwkerk. Opvallend is trouwens dat zowel RTL-4-baas Erland Galjaert als RTL-content-manager Matthias Scholte in de top 5 staan. En tot zover de tijdschriften van deze week. Komman, ben je vroeger wel eens met buikpijn naar school gegaan? Uh, ja, maar dan had ik gewoon eigenlijk verkeerd ontbeten. Nou, iedere dag gaan dus duizenden kinderen met buikpijn naar school om een andere reden. Bang voor de menigte of voor het schoolplein of bang om te falen in de les. En uit onderzoek blijkt dat 200.000 Nederlandse kinderen vorig jaar hulp zochten voor hun angst. Vandaag wordt stilgestaan bij de angsten van jongeren tijdens de Nacht van de Angst. Tijdens de bijeenkomst wordt de website www.stopjeangst.nl gelanceerd. We spreken erover met sociotherapeut Mari Winter. Goedemorgen mevrouw Winter. Hoi, goedemorgen. Ja, het onderzoek blijkt dat 10% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar last heeft of heeft gehad van angst. Kunt u zeggen hoe groot het probleem met angst is vergeleken met een aantal jaar geleden? Nou, het probleem van angst, angst op zich is een uh, normale en gezonde reactie op een bedreigende gebeurtenis. En het wordt een probleem op het moment dat het echt belemmerend wordt uh, voor een jongere. Als een jongere echt niet meer kan functioneren in zijn dagelijks leven, dan ga je spreken van een stoornis. Um, en uh, nou, vergeleken met een aantal jaar geleden uh, is dat redelijk stabiel... maar. Nou, de vraag is dus van wanneer is het een gezonde angst en kan een jongere nog, of een kind nog goed functioneren? En wanneer uh, leert een jongere eigenlijk niet met zijn angsten omgaan die natuurlijk zijn? En wordt het belemmerend voor het dagelijks leven? En dan uh, uh, vinden ze vaak uiteindelijk de weg naar hulpverlening. En wat zijn dan de angsten die het meest voorkomen bij jongeren? Uh, nou bij jongeren zie je vaak sociale angsten. Het is angst in sociale situaties. Een paniekstoornis uh, komt vaak voor. Kleinvrees is dus angst voor drukke ruimtes. Uh, uh, Dwangstoornis zien we vaak bij jongeren. En bij kinderen zie je bijvoorbeeld meer uh, separatie- of scheidingsangst. Dus angst om uh, uh, van ouders of verzorgers uh, los te komen. En ontstaat dit dan omdat ze richting volwassenen gaan? Of zit dat gewoon al bij hun er in, in hun hoofd dan? Nou, op zich is uh, de angst van een kind om zijn moeder te verlaten, van als hij voor het eerst op een basisschool is of uh, op de crèche, is een heel natuurlijke angst. Maar in de normale ontwikkeling van een kind hoort uh, hij daarmee om te leren gaan. Wendt dat op een gegeven moment een angst. En um, op het moment dat kinderen of jongeren echt een dwangstoornis krijgen, dan is dat vaak een combinatie van een uh, erfelijke aanleg die dan op dat soort stressvolle gebeurtenissen uh, aangewakkerd wordt. En gebeurt dat nou vaak bij kinderen dat ze echt dwangneurosis krijgen? Um, ja, dus afhankelijk van of die aanleg er is. Op het moment dat het echt dat er een aanleg is, is op een, dat als er een stressvolle situatie ontstaat, dus uh, bijvoorbeeld een wisseling van school of een scheiding van ouders, uh, is er een grote kans dat die aanleg dan ook uh, zich ontwikkelt tot een, een echt een probleem, een dwangstoornis of een angststoornis. Kan zo'n angst of dwangstoornis worden genezen? Ja, het kan worden genezen. Wat, um, als, ja, op mijn werk bij de bij de bascule. Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Um, daar worden jongeren behandeld met cognitieve gedragstherapie. En daarin zien we dat een deel echt geneest... en een deel ook leert omgaan met zijn of haar angsten... Dus wat ze vooral leren in die therapie is, is omgaan met angstgedachten. Dus de angst aangaan, het oefenen ook met letterlijk doen waar je bang voor bent. En zo steeds kleine stapjes zetten en uh, nou ja, het aangaan van die angsten. En daardoor merken dat de angst zakt. Kinderen of jongeren die dat soort angsten gehad hebben... kan het later ook nog terugkomen of parten gaan spelen? Ja, dat kan zeker. Um, vaak zie je dat uh, kinderen en jongeren zich... ...nou ja, lange tijd ook erg kunnen schamen voor angsten en het heel lastig vinden. En daardoor eigenlijk, um, nou ja, gaan vermijden om in situaties te zijn die eng zijn... ...en best heel lang ook kunnen verbergen voor de buitenwereld dat er angsten zijn... ...of dat er een sprake is van een dwang. Um, en op het moment dat, dat een jongen geen hulp krijgt daarin... ...breidt het zich steeds verder uit en kan het ook op latere leeftijd... Uh, kan het een tijdje beter gaan, maar kan het ook makkelijk weer terugkomen op het moment dat ze echt leren omgaan met die angst en met de dwang. Dus als ze hulp krijgen of in behandeling komen, dan krijgen ze de tools om ermee om te gaan. En dan is de kans veel groter dat ze ook op latere leeftijd, als bijvoorbeeld een stressvolle gebeurtenis is, dat ze daar wel mee om kunnen gaan. Nu durven heel veel jongeren natuurlijk ook niet uit te komen voor, de, voor, voor een dwangneurose of iets waar ze nee. bang voor zijn. Wat nee, zou je hen willen aanraden? Um, om, nou ja, bijvoorbeeld is er nu een, wordt nu die site gelanceerd, um, waarin er ook mogelijkheid is om te chatten met leeftijdsgenoten, om het toch te vertellen aan ouders of aan een persoon die je vertrouwt. Um, en om hulp te zoeken, want wat wij heel vaak zien is dat jongeren zich heel erg kunnen schamen en heel erg bang zijn in het begin om te vertellen. En op het moment dat het ze lukt om het in eerste instantie aan behandelaar te stellen. maar uh, later ook aan leeftijdsgenoten binnen de veiligheid van een groep, van een behandeling, uh, dat ze eigenlijk heel veel in elkaar herkennen en dat daardoor ook die schaamte en die angst minder wordt. Jongeren met angst kunnen vanaf vandaag dan terecht op de website www.stopjeangst.nl Sociotherapeut Marie Winter, dank voor uw toelichting Zojuist hadden we het nog over het WK Rugby in het verre Nieuw-Zeeland Maar ook dichter bij huis wordt er een WK gehouden Het WK wielrenner wel te verstaan ja, en tot en met zondag staan de straten in en rondom Kopenhagen in het teken van de wielrenners Frank Brinkhuis is eindredacteur voor Radio Wieleland en houdt de verrichting in Denemarken Nou lettend in de gaten, goedemorgen Frank Goedemorgen Nederland is met een flinke ploeg uiteraard weer afgereisd naar Denemarken. Zitten daar nog potentiële wereldkampioenen tussen? Ja, de mannen is het altijd moeilijk. Uh, zeker met, uh, met het deelnemerschap dat er tegenwoordig bestaat en, en het parcours dat we hebben. Bij uh, de vrouwen hebben we Marianne Vos en die heeft uh, altijd kans om te winnen. Dat heeft dit seizoen wel bewezen. Die uh, heeft wel zoveel overwinning op de naam staan. Dus die, die is topfavoriet, maar uh, ja, topfavoriet op een wereldkampioenschap maakt het meestal nog moeilijker om te winnen dan uh, als dat je de underdog bent. Ja, want laten we het inderdaad even houden over uh, Marianne Vos. Gisteren was de tijdrit en daar werd ook veel van haar verwacht, maar dat werd er niet, hè? Ja, daar veel van haar verwacht. Dat is een beetje oneerlijk. Het is haar, uh, eigenlijk haar zwakste punt, uh, tijdrijden. Zij, uh, zij is heel explosief en heeft altijd heel veel uh, inhoud en daarom... Um, kan, ze, kan zij ook wel tijdrijden en heeft het ook wel bewezen afgelopen, keer, uh, afgelopen jaar dat ze, ze het kan, maar ze is niet een specialist. En, um, de specialisten hadden zich gewoon erg goed voorbereid op deze, uh, de, op deze tijdrit en dat pakte uh, pakt voor de specialist ook wel uit. En Marianne kon er gewoon uh, niet aan tippen. En denk je dat zij nog ver zal komen in het WK? Of, of heeft ze nu haar kans al verkeerd omdat ze als tiende eindigde? Nee, nah, nee dat dat is echt een dat is een wereld van verschil een tijdrit en een en een wegwedstrijd dat uh, dat maakt zoveel dat maakt zo veel verschil tijdrijden is echt een een, een strijd op inhoud en een strijd op um, een mentale een mentale kracht. En uh, de, de inhoud die kwam, uh, kwam, Marianne gewoon kort kort gisteren. Maar uh, het wereldkampioenschap is een, een koers en dat verloopt altijd anders in je in, tot, tot de laatste seconde kan dat beslist worden. Ja. En uh, Marianne is geloof ik de laatste, uit mijn hoofd het laatste blikje... Uh, uh, al tweede geworden en die keer daarvoor werd ze eerste. Dus die, die is altijd goed op een WK en die heeft uh, ook altijd kans op een WK. Nou, dat is goed om te horen. En vandaag doen er voor Nederland ook twee mannen mee tijdens de tijdrit. Leeuwe Westra en Stef Clement, Kunnen zij, uh, hebben ze veel kans? Nou, um, nee. ja, Ik, ik, ik geef zo weinig kans toe. Top 10 is misschien haalbaar voor deze jongens. Het zijn goede tijdrijders, maar... Um, ja, er zitten, er zitten zulke grote goede specialisten bij, ja, die, die hebben ze nog nooit verslagen. Dus dat zal vandaag wel de eerste keer zijn. En wie zijn dat dan? Wie zijn nou de grote kanshebbers? Ja, de grote kanshebbers zijn natuurlijk uh, Fabian Cancellara die de laatste drie uh, wereldkampioenschappen op rij gewonnen heeft in de tijdrit. En uh, het zijn de grootste, favoriet, of het grootste het favoriet is eigenlijk Tony Martin, een jonge uh, Duitse die uh, de, laatste, de laatste twee jaar eigenlijk... Um, Opkomt. En uh, eigenlijk heeft hij volgens mij bijna alle, alle tijdritten van Cancellaren gewonnen. Dus eigenlijk is uh, Tony Martin de grote favoriet. En als we dan naar die wegwedstrijd uh, toe gaan, uh, wat verwacht je daar? Wordt dat iets voor de sprinter? Ja, nou dat is altijd moeilijk bij een wereldkampioenschap, want dan, dan, dan zit er een bultje in en een klein klimmetje. En dan begin van het seizoen gered, nou, het wordt voor sprinters. En dan aan het eind van het seizoen dan, dan denk je er toch de. de de Kimmers dat ze ook toch wel het verschil kunnen maken. Een wereldkampioenschap is altijd meer dan 200 kilometer lang. En, en naarmate je de 200 kilometer grens passeert, dan gaan er toch een heleboel renners afvallen. Dus het, het, het, het, de voorspelling is een sprint, maar er is meer mogelijk. En uh, zeker zo'n Cancellara die we net dan over hebben voor de tijdrit, waar die uh, favoriet is. Die heeft toch ook meer zijn pijlen gericht dit jaar op... De wegwedstrijd. En in die wegwedstrijd zou hij dan. Ja, om, omdat het peloton zo'n uh, aanslag is op, op de renners meer dan 200 kilometer. Maar je verwacht dus dat. Maar je verwacht dus dat een type Schilbert of een type Cancellara dus gaat winnen. En niet, niet een echte ik, sprinter. Ik, ik de, de, de, de mannen met inhoud, die hebben de beste kans. En uh, Kevin, is de, de topsprinter uh, van het van peloton. Ja, die heeft altijd kans natuurlijk. Mocht, mocht, mocht hij erbij blijven. Hè, een sprintje rijden. Kan. Ja, dat klinkt een beetje. Uh, ja, buigen misschien, maar dat kan altijd nog wel. Even de explosieven, dat zit altijd in je spieren nog wel. Maar um, uh, om de, de helemaal fitte aan te komen bij die laatste kilometer, dat is altijd maar de vraag. Wie, wie, wie zit er dan nog bij? En dat gaan we nu ook weer zien. En ja, ja Gilbert en, uh, en Kachelard, dat zijn mannen met inhoud en die, ja, die hebben net iets meer kans. Robert Geesink die heeft zijn uh, been gebroken is er niet bij, daardoor Steven Kruijswijk erbij. Is dat nou niet ook iemand met... Uh... Nou ja, toch wat inhoud. Ja, dat is wel iemand met wat inhoud. Maar uh, kijk, de, de ronde renners, dat, dat zijn mannen van het klassement... die, die zijn heel stabiel in, in wedstrijden over drie weken. En dat is Vergezing. En dat is, of, uh, vergezing die kan ook een eendaagse wedstrijderij. Maar Kruiswijk, die, dat is echt iemand... Die, die blijft altijd keurig voor in de koers zitten en volgen. En uh, uiteindelijk uh, staat hij hoog in het klassement. Maar... Om um een wedstrijd te winnen moet je ook aankomen kunnen komen, en moet je een goede sprint in de benen hebben. En dat hebben onze, uh, dat heeft zowel Geestdienst als Kruiswijk, uh, die kunnen niet zo goed aankomen. Dus uh, ja, als je dan met Sjilberna een streep rijdt, dan kun je het wel vergeten. Hm. En tot slot, in hoeverre is zo'n WK nu belangrijk voor een plaatsing voor de Olympische Spelen in 2012? Um, eigenlijk niet. Nee, helemaal niet? Nee, um, een wereldkampioenschap staat op zich los. Uh, de... De plaats van de Olympische Spelen gaat aan de hand van de wereldbanklijst. En uh, daar kan je wel punten voor scoren. En zeker voor kleine landen maakt dat uit. Maar Nederland is zo'n groot uh, wielerland. Uh, die, uh, biedt, uh, uh, die hebben zoveel punten dat de dat uh, selectie eigenlijk al wel vaststaat. Nou, het WK wielrennen loopt nog tot en met zondag 25 september. Op die slotdag wordt ook de reguliere wegwedstrijd voor de mannen gehouden. Een dag eerder op de zaterdag rijden de vrouwen. Dankjewel Frank Brinkhuis van Radio Wielerland. Graag gedaan. Hoe werkt dit nou en wat vindt u daarvan? En waarom is dit zo? Kijk, dat soort vragen worden zelfs op dit vroege tijdstip van negen minuten voor vijf al gesteld. En we stellen ze de hele dag door. En we geven ook nog eens de hele dag antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze slaggever Cecile van de Grift heeft daar geen last van. Want zij gaat elke week op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Een vriendin van mij deed laatst een onderzoekje. Ze bakte twee precies dezelfde keken... Eén met smaakloze groene kleurstof en één zonder kleurstof. Toch vond iedereen de groene viezer. Daarom vraagt zij zich af: welk effect heeft kleur op je eetlust? Wauw, goede vraag. Ik denk dat uh, kleuren mij kunnen laten watertanden. Maar ik denk dat, dat kleuren lang niet zoveel effect hebben als geuren. Als ik bijvoorbeeld blauwe worteltjes zie, dan, dan hoef ik dat niet. Maar als het de normale kleur zijn, ja, dan krijg ik er wel trek in eigenlijk. Ik ben uh, kleurenblind, dus ik, uh, ik weet het niet precies. Uh, ik denk wel best wel groot effect. Want meestal een beetje vrolijke kleuren. Uh, daar krijg je een heel ander idee bij. En daar heb je vaak meer zin in dan iets wat er niet echt kleurrijk uitziet. Poeh. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet, misschien dat je blauw ziet dat je zin hebt in ijs of zo. Of rood, dat je. Nee, rood heeft meer. Nee, dat weet ik echt niet. Ik denk een heel groot effect, want als ik een bord voor allemaal kleurtjes zie, dan heb ik ontzettend veel zin om te eten. En als het allemaal grijs zou zijn, dan denk ik dat het er niet heel smakelijk uit zou zien. Je bent hier een appel aan het eten en ik vraag me af of je weet welk effect de kleuren van een appel nou op je eetlust hebben. Nou, ik vond deze er wel um, mooi rood en groen uitzien, dus dacht ik neem hem maar gewoon. Als hij een andere kleur had, gaat dat misschien inderdaad niet genomen. Ik heb gezocht naar een eetspecialist. Zo ben ik uitgekomen bij Ronald Kunis. Chefkok bij het bekende Amsterdamse restaurant De Kas. Ronald, welk effect heeft kleur op je eetlust? Ik denk dat het heel veel effect heeft... omdat mensen voordat ze iets eten het visueel al uitkiezen. Dus je, je kijkt naar uh, je groente of je vlees en hoe het eruit ziet. En als dat er fris en aantrekkelijk en helder uh, uitziet... Dan, uh, dan, dan trekt dat je. En welke kleuren trekken mensen nou vooral niet? Ik denk grauwe kleuren, donkere kleuren. Dan hebben mensen toch uh, dat associëren ze toch dat er iets niet goed is. Of dat het verbrand is of uh, te ver gegaard is. Want dropjes zijn zwart. Ik zou zeggen blauw. Dat dat ook afstotend werkt, maar dat is het niet. Nou ja, als, als je het zo bekijkt, uh, zwarte dropjes zijn natuurlijk heel erg lekker. Ja. Uh, maar als ze gezuikerd zijn, dan zijn ze wat grijs. En dan vind ik ze wat, wat aantrekkelijker. Maar als je, het is natuurlijk afhankelijk van welke groepsoort je, je kijkt. Kijk je naar vlees en het is zwart doordat het te hard gegrild is... dan is dat niet lekker. Want dan associeer je dat meteen met een bepaalde smaak. Maar in het geval van dropjes, dan kan het wel aantrekkelijk zijn, ja. En welke kleuren kunnen maar eetlust opwekken? Nou, wij, wij, wij hebben natuurlijk een restaurant waar we zelf verbouwen. En uh, uh, onze groentes en, en kruiden en slaasorten, dat is eigenlijk onze handtekening. En die laten we allemaal in... Eigenwaarde. We hebben 18 verschillende soorten tomaten. En dat wil ik niet zeggen dat al die tomaten allemaal rood zijn. Er zitten wat paarse bij, wat gele en wat, uh, wat rood met geel gestreepte. Dus dat is wel bijzonder. Maar de natuurlijke kleuren uh, die zijn uh, altijd goed. Dus geen groene keken meer bakken. De natuurlijke kleuren hebben namelijk het beste effect op je eetlust. Heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten en wij sturen wen een als Cecile van de gift op pad. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Over 412 dagen is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus naar voor de presidentsverkiezingen. Krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn. En wie wordt zijn Republikeinse tegenkandidaat? Met nog meer dan een jaar te gaan is de campagne al volop begonnen. En bellen wij daarom wekelijks met onze man in Washington, Wouter Zantingen. En hij volgt voor ons alles verrichtingen op van de kandidaten. Maar deze week bespreken we met hem iets heel anders. Want het nieuws in de Verenigde Staten is vandaag de dag toch wel... Homos die voortaan openbaar in het leger mogen gaan dienen. Water in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de don't ask, don't tell regel is opgeheven. Hoe groot is het feest daar nu? Ja, er zijn heel veel uh, opgeluchte jonge mannen en vrouwen die uh, niet langer hoeven te verbergen wie ze zijn. Dus ja, het feest is groot. Uh, er zijn uh, een flink aantal heeft foto's online gezet van zichzelf, met, waarbij ze in uniform zijn en uh, waarbij ze dan uh, ja, teksten bijzetten wat ze eindelijk uit de kast uh, kunnen komen zonder ontslagen te worden. Want dat was in het verleden zo hè, de don't ask, don't tell, was niet vertellen uh, um, en we zullen er ook niet naar vragen, het maakt allemaal niks uit, homo, maar zwijgen. Ja, vreemd genoeg was het eigenlijk wel een stap in de richting van juist meer homorechten, want hiervoor was het nog zo, uh, zo dat het helemaal verboden was. En het compromis was dan van nou, als je nou niet vertelt dat je homo bent, dan zullen wij er ook niet naar vragen. Uh, en uh, ja, maar nu is dat dus opgegeven. Het werd in 1993 ingevoerd door pres onder president Bill Clinton. Het is nu bijna twintig jaar later en er was laatst nog steeds discussie over. Nu uiteindelijk is die knoop doorgehakt. Waarom nu wel? Ja, Obama beloofde er tijdens de verkiezingen al dat hij er een einde aan wilde maken. Ja, tijdens het eerste jaar is dat niet gelukt omdat hij ja, veel te, te, te druk was. En er was ook heel veel druk op het leger op dat moment nog. Omdat ja, er zoveel operaties bezig zijn. Nou, Nu is het uh, wat minder uh, druk op het leger. En het land is er nu ook wat meer klaar voor... Uh, veel meer dan het in het verleden was, met bijvoorbeeld met Clinton of Bush. Uh, ook alle hoge militairen hebben gezegd dat ze ermee eens zijn om het uh, nu toch af te schaffen. Ja, Afgelopen september heeft het congres dus ingestemd uh, met de afschaffing van de no hotelregel En uh, ja, vanaf vandaag is het officieel. En dat zijn natuurlijk uh, mensen die nu al in het leger zitten. Denk je niet dat er ook allerlei homoseksuelen gaan solliciteren en juist het leger in zullen gaan? Ja, ik, ik zou denken van niet. Want... En er zijn al best wel veel die in het leger zitten, maar ja, die, die moesten dus nu hun identiteit stilhouden. Wat gelukkig nou niet meer uh, zo is. Uh, aan de andere kant is het zo dat het Amerikaanse leger en de marine juist op dit moment mensen aan het laten gaan zijn. Uh, ja, omdat ze vanwege de, uh, de budgetcrisis ja, minder uh, soldaten kunnen betalen en dat er gewoon, ja, de operaties kleiner worden. Ja, veel homo's die al in het leger zitten, die kunnen dus nu ervoor openbaar voor uh, uitkomen. Um, gaat dat niet tot vreemde situaties leiden... met juist van die verstokte homohaters? Ja, als je kijkt naar uh, voorbeelden van landen waar het al ingevoerd is... bijvoorbeeld Canada of Nederland... dan uh, zie je dat er, uh, ja, toen dat gebeurde, bijna geen problemen waren. Er zijn ook uh, enquêtes uitgevoerd onder uh, soldaten... want ze hebben dit uh, ja, heel lang geduurd voordat ze het uiteindelijk hebben door dat ze het, uh, ingetrokken. En ze hebben heel veel onderzoek gedaan over... Ja, wat vinden soldaten er nou van? Nou, meer dan driekwart zegt dat ze dat absoluut geen probleem vinden... Uh, bovendien is het een hele stressvolle omgeving waar ze zich in bevinden. En ze hebben wel ja, wat belangrijker, aan hun hoofd zeggen, uh, uh, heel veel soldaten. Uh, bovendien, ja, mensen die samen hebben gediend en die uh, zo dicht op elkaar leven dag tot dag. Die, ja, die weten van elkaar wel uh, wat voor persoon het is. En ja, tot nu toe zijn er eigenlijk bijna nooit issues over geweest. Dus nee, ik verwacht het van niet. Is er ook trouwens al, want dat is wel interessant, wie is nou de hoogste homo in het leger? Is er al iemand die heel hoog is, bijvoorbeeld een generaal is, die nu uit de kast komt? Ja, dat is een goed, uh, leuk punt. Nee, dat heb ik inderdaad nog niet gezien. Uh, de, de hoogste persoon die ik heb gezien uh, vandaag was uh, een, een, een vrouwelijke uh, marinier. Uh, en, en volgens mij was zij een uh, uh, major uh, En dat is in ieder geval de hoogste die ik het er heb gezien, maar dat is een leuke vraag. Dat is toch wel redelijk hoog. Misschien komen we de komende weken meer te weten. Denk je dat het nu de komende weken er steeds meer zal uitlekken van, van mensen die er toch voor uit zullen komen? Ik denk dat dat inderdaad ook kan gebeuren. Ja. Dat is ook wel interessant. Want Ik vind het interessant in de zin dat, hoe belangrijk is het natuurlijk. Uh, maar ja, dat is wel een, uh, een leuk punt. Nou, vanaf nu dus weer openheid in seksuele aard in het Amerikaanse leger. Volgende week horen we weer een verkiezingsupdate van je. Dankjewel, Wouter Zantingen. wnl als expert vanuit Washington. Ja, het is bijna vijf uur. Dat betekent dat het eerste uur van nu al wakker... en het derde uur van Ween al deze nachten weer op zit. Straks zijn we nog terug met nog een uur. Dan hebben we hier in de studio een gast, Lars maar Die weet alles over debatteren en dus over de algemene beschouwingen. We spreken met topacteur Frank Lammers over de bende van ons... die vandaag in première gaat. We bellen met Pierre Wind, die gaat vegetarisch koken. En we spreken met een van de machtigste mensen in Hilversum. Tot zometeen na het nieuws. Wakker Nederland, omroep WNL.